11 uur. Wat moet met het NOS-journaal. Mogelijk gaan eind dit jaar als gevolg van het coronavirus... dagelijks meer mensen dood door honger... dan aan een besmetting met het virus zelf. Daarvoor waarschuwt Oxfam Novib. De hulporganisatie houdt rekening met dagelijks 12.000 hongerdoden door het virus. Door de pandemie lopen volgens Oxfam 121 miljoen mensen... in landen als Jemen, Congo, Ethiopië, Syrië, Afghanistan en Haiti extra gevaar om te sterven door te weinig eten. Oorzaken zijn werkloosheid, minder voedselvoorraden en minder humanitaire hulp. Mensen die in de buurt van TBS-kliniek Keiverlanden in Portugal wonen... krijgen voortaan een sms bij incidenten. In maart ontsnapten twee TBS'ers uit de kliniek bij Rotterdam. Daarbij werd een van de twee op de vlucht doodgeschoten door de politie. De ander werd aangehouden. Tijdens een bewonersbijeenkomst gaan van ombodenden aan dat ze graag gewaarschuwd willen worden als er iets gebeurt in de TWS-kliniek. Met het sms-alarm komt de kliniek hun nu tegemoet. De proef begint volgende week en duurt drie maanden. Ondanks de coronacrisis blijven de huizenprijzen stijgen. Een gemiddeld huis kost nu 335.000 euro, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. De helft van alle woningen werd de afgelopen maanden boven de vraagprijs verkocht. Dat is meer dan ooit. De huizenprijzen blijven zo hoog doordat er een groot gebrek is aan woningen. Er dreigt een ontslaggolf in het openbaar vervoer, zegt de koepelorganisatie OVNL. De vereniging waarin de NS en de regiovervoerders samenwerken... houdt rekening met het verlies van honderden banen... bovenop de ongeveer 2000 banen die NS denkt te moeten schrappen. Door de coronacrisis mijden veel mensen het openbaar vervoer. En dat leidt tot financiële problemen bij de vervoerders. Het weer regenachtig. Geleidelijk wordt het in het zuiden en midden van het land wel droger. In het zuidoosten kan de zon er nog even bijkomen. Het is 20 tot 23 graden. In het noorden blijft het regenen en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de AWB. Op de A5 richting Amsterdam staat Viele voor de aansluiting met de A10 5 kilometer met ruim drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 West, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.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 Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ja, van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM.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 Femke Louise, emotieloos hier bij ZFM. Goedemorgen zandvoort Zes over elf. Mijn naam is Walter Sans. Ik ben tot 12 uur bij je met allemaal lekkere muziek en wat informatie tussendoor. Zoals straks, rond kwart over elf. Je hebt koper die even gaat vertellen wat er vanavond allemaal te horen is in Alternative FM. Dat is van meteen. Maar nu is even muziek met George Michael. Hier bij ZFM, al 30 jaar het geluid van Zandvoort. En het is een gezellige boel hier in de studio. Het hele lunchteam is al bij elkaar om de nieuwe lunchroom-formats te maken. Zit allemaal bij elkaar en druk in discussie. Goed, wij gaan door met uh, India, Airy. En dan ga ik even Ja bellen om te horen wat er vanavond in Alternative FFM is. Hier is die video. Sometimes I shave my legs and sometimes I don't.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 Ja, Airy Video. Ja, en hij is een paar uur te vroeg, maar ik heb hem toch alweer aan de lijn. Ja, koper. Ja. Jaap. Ja, vanavond uh, acht uur ben je pas in de uitzending, hè? Ja, en die, die kijkt naar een achterkant uh, van jou uh, die achter de tafel staat. vind dus ja, ik ook dat dat ja, wel heel, heel ja, interessant is. Dus, je uh, hangt de webcam voor, maar die doet het alleen niet. Dus dat uh, is al een hele tijd zo. Uh, dat, dat, dat, dat hoor ik ook wel eens op zaterdagmiddag. Uh, dat ze zeggen, ja, maar ik ben er wel. En uh, je ziet me wel, uh, maar je ziet me niet. Maar ja. ik ben er wel. Dus, uh, ja. uh, maar goed. Uh, ja. Nou, we hebben vanavond, als het goed is, uh, de eerste live optreden in uh, Alternative FM. Oké, okay, wat goed. Wie heb je? Uh, de man heet Ron Halfheid van Holst. Pardon? Nou, Maar die was een artiestennaam. Uh, nee, dat is. Dat, uh, <laughs> okay. dat, dat is zijn naam. Dus, uh, oh, wat grappig. Ja, Ronald eigenlijk uh, voluit. Maar uh, de, de intimie noemen we hem zo. Uh, het is iemand uh, die heel erg uh, gedreven is in de Amsterdamse songwriterswereld. Uh, hij, uh, hij doet ook uh, met de Amsterdam Song Singer Songwriters Guild, ASG heet dat geloof ik uit mijn hoofd. Daar heeft hij een, uh, een aantal avonden georganiseerd, open mic avonden. En daar kan je dan, uh, kan je dan naar meedoen. Dat, dat zal nu even gewoon stil liggen, omdat ja, vanwege het zeewel... Uh, dat, dat, uh, ik weet niet uh, waar je het over hebt, uh, Ja, op, op, een, op een laag pitje wordt uh, gezet. Ja. Maar uh, hij heeft een uh, single uitgebracht. Uh, dat is, voor, is ook wel heel erg uh, grappig. Okay. Uh, die hebben we vorige week uh, gedraaid. En uh, die komt uh, weer uit Volendam. King cool. Forward Records. <laughs> Jij ja, hebt iets met uh, dat dorp, uh, Jaap. Ik hoor heel vaak Volendam voorbij komen. Ik hoor de ja, kets ja, ja, vaak... Maar uh, dat heeft uh, gewoon te maken met het, uh, de ondernemende geest. De muzikale ondernemende geest uh, van Frank Bond. Want dat is uh, ja. eigenlijk uh, de, de man achter de King Forward Records. Okay. En uh, die heeft daar kennelijk een neus voor. En deze is daar ook op uitgebracht. Uh, nou, en dat vind ik mee. opvallend. Want uh, Ro is wel eentje van de mensen die al een lange tijd uh, aan de, de weg aan het timmeren is. Okay. Maar ja, zo af en toe komt hij uh, wel eens uh, bovendrijven. En uh, ja, ik uh, bedoel, het, uh, hij is ook. Uh, niet, uh, hij, hij is niet vreemd voor ons, laat ik het zo uh -huh. zeggen. Want, want hij is al eens eerder bij ons uh, geweest in de studio. Eerst uh, als duo en water uh, is eentje. Dus ik denk dat dit de derde keer is dat hij uh, bij ons uh, vanavond uh, langs komt. Maar wat laat. leuk dat het weer gewoon live in de studio kan, ja. Ja, nou ja, we moeten wel de anderhalve meter protocollen weer acht nemen. En uh, noem maar op, dus dat, uh, dat, dat doen we dan ook. Nou en... Ja, maar dit wilden we al sinds half maart weer. Ja, nou ja, maar goed, je weet hoe het is. Kijk, ja. we moeten onze handen wassen van Mark en we moeten anderhalve meter afstand houden van Mark. En zo gaan we nog wel even door, denk ik. Ja, dus. ja, ja het gaat wel. Maar in ieder geval fijn dat we gewoon weer, weer gasten kunnen uitnodigen hier in de, in de studio. Ja, en nee. uh, verder, want ja, normaal heb je altijd je Facebook... al helemaal vol staan met het hele programma... van wat er dan s'avonds allemaal ja, in Alternative dat, Women leeg. Nee, daar ben ik ook mee bezig. Waarde het niet dat ik nog even wat dingen op moet ruimen... Uh, mm -hmm. aan uh, allerlei uh, zaken die, uh, die gevraagd zijn aan mij... om daar even een antwoordje op te geven. Dus uh, daar, daar, daar ben ik nu mee bezig. Dus, ja. dus, dus het staat er nog niet op. En uh, ja, dat ga ik, dat ga ik zo, zo dadelijk doen... zodat het uh, duidelijk is dat wij vanavond... Uh, uh, ja, maar, waarom, uh, belast... in de studio hebben zitten en uh, dan uh, proberen we iets uh, spannends nog uh, te doen vanuit het uh, patronaat, want daar okay. uh, speelt Lasset en ik weet niet of we, of we dat uh, voor elkaar gaan krijgen door even wat uh, geluiden uit die uh, omgeving uh, bij ons op de tafel uh, te toveren dus we doen ons best, maar uh, ik, ga, ik ga niks garanderen ja. En uh, ja, wat uh, betreft het uh, materiaal, uh, dat, uh, dat weet ik nu nog even niet... maar dat zal zodra, zodra ik dat uh, bekend uh, heb en weet, uh, zal ik dat uh, wereldkundig nou, dat gaan maken. Het blijft wel dat we heel, uh, heel gevarieerd zijn. En, en inderdaad, die, die bandjes die niet zo vaak hoort. Uh, en het is echt goed dat je dat allemaal draait en onder de aandacht brengt. Ja, ja. en ik uh, ben alweer bang waar het uh, naartoe gaat. Nee, niks ervan. Want ik, heb, ik weet dat jij van onderzoekjes houdt. Ja? En daar ook altijd wel al een mening over hebt... Ja. Je hebt vanochtend niet in het nieuws gekeken, hè? Nee, ik weet... Ik zei net ook al tegen Jelmer. Er is ja. een, CBS heeft een onderzoek gedaan. Daar zijn ze echt uh, heel hard en heel grondig mee bezig geweest. Mm -hmm. En het blijkt dat het moeilijker is om een parkeerplaats in de stad te vinden... dan op het platteland. Oh? Dat is de uitkomst. is oh? Dus ja. in de stad hebben we het over, he? In de stad is het moeilijker om een parkeerplaats te vinden. Ja, nou, uh, is dit een stad? Nee, dat maar dat is het feit dat het CBS daar dus onderzoek naar doet... en dat het zo lang duurt en dat dat allemaal onderzocht wordt. Ik, vind dat, ik moest er eigenlijk wel een beetje om lachen. Ik vind dat ja, ja, nou ja, er, er wordt wat afonderzocht. Uh, onderzocht is het uh, idee. Dus uh, ja. Uh, goed, uh, die plaat uh, waar jij op hint. Uh, waarom moet ja, ja. We, ja, ja nou, waar, nou, waarom moeten we die, die, die draaien, Jaap? Staat hij staat weer klaar? Hij staat klaar, maar waarom moeten we hem draaien? Nou... Kijk, uh, er is, oh, dat is leuk dat je, de, uh, dat je erover begint. Maar gisteren uh, was er ook uh, een melding. Moet ik hem er even bij pakken, Walter. Want uh, mm -hmm. dat heb ik nou weer net niet klaarstaan. Maar ze, ze hebben iets uh, nog gemeld op hun eigen Facebook-pagina. Ja, dat is goed. Uh, de band waar, waar we het over hebben. Daar hebben we het over Veline. want een dat, v. Is, dat, Ja, want dat is, dat is het. Uh, die zegt, uh, dat is een, de laatste melding. Hebben ze het over uh, alleen... Hebben, staat in DNA, dat is de Dutch New Alternative Playlist, okay. uh, daar heb ik onder gezet, ja, maar uh, je moest eens weten hoe vaak wij mm. hem hier uh, draaien bij, uh, bij ZFM's antwoord, Dat schrik je in positieve zin van het woord, dus ik denk, ja. ja. En hebben ze ja, al gereageerd? Nou ja, uh, ik kreeg uh, twee uh, duimen er, ervan. En dus, uh, de bloemen komen binnenkort. Eentje van, de, uh, ik denk van beide bandleden hoor, dus, uh, dus <laughs> ik ja. ben, ik ga ben draaien. heel nieuwsgierig. Ja. Niemand weet waar het over gaat. Het gaat over Felline en het gaat over Alleen. Je hebt ja, hebt heel veel succes vanavond. Goede uitzending. Oké. Okay. Hier is die: Felline Alleen. En daar was hij weer, Veline alleen. Je hoorde hem vanavond ongetwijfeld ook weer bij Jaap. Bij Alternative FM tussen 8 en 10. Luister naar dat programma. En we blijven een beetje op de Alternative Urban Dance Squad uit de jaren 90. Mede omdat Leon, onze programma-leider hier, uit Utrecht komt. Hier is hij, de Urban Dance Squad. Met een titel die ik niet ga uitspreken. Want die is echt heel erg lang met heel veel klemtonen. Long Dark days, to ahead Forces get soaked and wet Makes you longing for your bed Long Cycles on and leave from bed. Once you love it, go instead. Yellow pictures paint your past Gone Last, not least, not least, but last Can you last? Oh Oh Oh Oh Good times, man, it's been a blast But now it's frankly business Grab a coat, yeah, you kiss this all. Oh. Wish and be like Boosiac Image that we surely lack Thoughts cause the people act. The leave of Land We hebben een sport. Die gaat het toch proberen. Temporarily expendable of zoiets. Temporarily expendable. Veel belangrijkere, ze komen uit Utrecht. Ze verstaan jammer genoeg niet meer. Wat een leuke band was dat. Goed, gaan we iets totaal anders doen? Van Morrison en dan zometeen: jazz is niet eng.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 It'll look like they fit me. Well, And I must remember there'll be days like this.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 Van Merton hier bij ZFM, waar het één minuut over half twaalf is, we zijn een minuut te laat voor onze vaste rubriek Jazz is niet eng. Ja, en waarom hebben we deze rubriek? Omdat er op zondag gewoon drie uur lang jazz is bij ZFM. We hadden het programma op, vrijdag, of op de zaterdagmiddag... maar door de corona en de nieuwe planning is dat allemaal gewijzigd. We hebben nu drie uur jazz op de zondagochtend... en luister daar vooral naar, want jazz is niet eng. En om dat te bewijzen... Draai ik vandaag Brenda Boykin, Love is in Town. Jazz. En jazz, jazz. at this time, ladies and gentlemen.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 Amsterdam loopt niet weg. Buiten 17 graden, grijs motregen. De lucht is niet zo warm als het zeewater. Dus ik denk, weet je wat? Ik ga Julio draaien. Vorige keer werkte het en kwam de zon terug. We gaan het proberen. Hier is die, has Por eso dime que, aún recuerdas el tiempo aquel, añoras los besos que pedí la primera vez. sin un porqué, olvida a triste que vivir separados pues, por eso dime que cada día la amanecer, pensabas en mi porqué, sabías que iba a volver.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 De, don, de zon doet zijn best, maar uh, blijft nog even geruis. Maar dit is Julio. Keren ja, in het eerste uur had ik het met Jelmer al over uh, Max Gazedam. Max Gazedam is, uh, is Europees kampioen geweest in de zandsculpturen. Hij zou eigenlijk nu op het Badhuisplein uh, heel druk bezig zijn. Ja, dat doet hij dus niet, maar hij doet het ergens op de Veluwe. En Ha uh, die sprak met hem en dat uit hem even over. Eigenlijk zou deze Kortenhoefse zandkunstenaar nu door weer en wind staan te buffelen in Zandvoort. Om de mooiste zandsculptuur te maken van Europa. Maar de Zandvoortse boulevard blijft dit jaar leeg.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 met de Cruel Summer. En daarvoor hoorde je een interview met Maxime Gazendam over de zandsculpturen. En hij mist het om nu in de regen op de boulevard te staan om al die mooie sculpturen te maken. En hij staat nu overdekt. ergens op de Veluwe staat hij dat uh, te maken. Goed, we gaan gewoon lekker door met muziek Aan dezelfde tijd als Rama The Fine Young Cannibals. Johnny. Johnny, come home. Hier is hij bij ZFM waar het kwart voor twaalf geweest is. We gaan nog even een kwartiertje duwen tot twaalf uur. Cannibals. Johnny Come Home. En daar is ook een lange versie van en die gaat nog door tot ver voorbij de klok van 12 uur. Dat zullen we dus niet doen. Wij gaan door met muziek uit Zandvoort. Tenminste, ze is geboren en getogen in Zandvoort. Wendy Moore. En je hoort haar ook vaak bij, bij Jaap in Alternative FM. En dit is de plaat die op 13 december, vrijdag de 13e, uitkwam. Relapse. Wendy Moore uit Zandvoort. You stay with me, I don't know what I was thinking. I guess you got me again. this and i keep letting you in but i can never trust your kiss again and you know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 Zandvoortse Wendy Moore, tevens ambassadeur van de Zandvoortse Pride. Ja, nog vijf minuten en dan is het voorbij Dit of de tweede uur alweer. Maar uh, genoeg te doen hier bij ZFM. Straks lunch natuurlijk, vanaf 1 uur. Lunchroom. Dan vanavond Alternative FM. We hebben het er met Jabel over gehad. Met voor eerst weer een live optreden. Kijk op Facebook, daar zet hij het hele programma op. Morgenochtend een nieuw programma hier bij ZFM van 9 tot 10... Jaap en Maya Funnekotter in vijf talen toeristische informatie. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij was het heel erg leuk. Dan van 10 tot 12 zit Jelmer hier. Laatste uitzending voor zijn eigen vakantie. Met eigenlijk dit nieuwsprogramma, live programma. En dan vanaf 5 tot 7 ben ik er morgenavond weer. Met welkom in Zandvoort. Met daarin om half 6 altijd de bijdrage van... Christel van Liefs uit Zandvoort. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Ik maak er een mooie dag van, ook al regent het. En ik laat jullie achter met de Iisley Brothers. The Highway of My Land. Sure Tot morgen.